7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal praat ik over de olifant. Die dicht letterlijk onder vuur. Nog nooit is er zoveel ivoor onderschept. Het was een onrustig weekend in Oekraïne. Krijgt de regering daar de geest weer in de fles? Daar hoort u meer over. Zo dadelijk in het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Aanstande ligt in ieder geval niet. Honderden pro-Europese betogers in Oekraïne... hebben de nacht doorgebracht in het stadhuis van Kiev. Ze drongen gisteren het stadhuis binnen door ruiten in te gooien. Met meubels hebben ze deuren gebarricadeerd. De mensen buiten op het onafhankelijkheidsplein... eisten het aftreden van de pro-Russische president Yanukovych. Zijn kabinet weigert het samenwerkingsverdrag... met de Europese Unie te tekenen. De protesten in Oekraïne zijn al een week aan de gang. Een van de oppositieleiders is wereldkampioen boksen Vitaly Klitschko. Hij heeft gezegd dat meer regeringsgebouwen vanochtend bezet zullen worden door demonstranten. Volgens Klitschko vertrouwt het volk de regering niet meer. The people don't trust anymore. The government don't, don't trust anymore. The president, we see how many hundreds of thousands of people come to the street uh, to say we don't believe the government, we don't believe the president, we, we want to live in a European country. In Egypte is al een akkoord bereikt over een nieuwe grondwet. Onder de afgezette president Morsi was al een ontwerp gemaakt... en die versie is nu aangepast. Er staat in dat er binnen een half jaar verkiezingen moeten komen... maar dat kunnen presidents- of parlementsverkiezingen zijn. Verder komt er voor vrouwen en christenen... een passende vertegenwoordiging, zoals het heet. Op het Agrierplein werd gisteravond voor het eerst in ruim een jaar... weer gedemonstreerd door aanhangers van de islamitische oud-president Morsi. In Glasgow is een negende dode gevonden na het helikopterongeluk van vrijdag. Mogelijk liggen er nog meer lichamen in de pub waarop de helikopter terechtkwam. Brokstukken zijn nog lang niet opgeruimd. Vrijdagavond stortte een helikopter van de Schotse politie neer op een café. Ooggetuigen zeggen dat hij als een baksteen uit de lucht viel. De oorzaak is nog niet duidelijk. In de pub waren ruim 100 mensen aanwezig. Er was die avond live muziek van een band... Voor zover nu bekend kwamen in het café in Glasgow zes mensen om... en ook de drie inzittenden van de helikopter overleefden het ongeluk niet. China heeft gisteravond voor het eerst een maanraket gelanceerd met een robotwagen aan boord. De robot moet op de maan gaan zoeken naar mineralen en metalen die op aarde schaars zijn. De raket is de derde die de Chinezen naar de maan sturen... maar niet eerder was er zo'n robotverkenner aan boord. President Xi ziet de missie naar de maan als een enorme stap vooruit... voor de Chinese ruimtevaart. Hij wil dat China gezien gaat worden als een supermacht op dat gebied. Peking benadrukt dat het vreedzame bedoelingen heeft met de lanceringen. Het afgelopen jaar is een recordhoeveelheid aan ivoren in beslag genomen. Ruim 41 ton. Dat is 20 meer dan in 2011. Zo meldt het Wereld Fonds. Daarvoor zijn 6.000 tot 7.000 Afrikaanse olifanten gedood omdat lang niet al het IVOR wordt onderschept... ligt het totaal aantal afgeslachte olifanten veel hoger. IVOR gaat via de illegale handel nog steeds naar Azië... met name naar China en Thailand. De vraag daar neemt nog altijd toe. Internationale criminele organisaties verdienen goed geld aan de handel. Het IVOR wordt vaak in grote hoeveelheden verscheept. Stroperij is vooral een probleem in het midden van Afrika. Daar daalt de olifantenpopulatie jaarlijks met 5 In het zuiden van Afrika loopt de illegale jacht op olifanten iets terug... De komende week wordt in Botswana een topconferentie gehouden over de Afrikaanse olifant. In Rotterdam hebben gisteravond honderden mensen meegedaan aan een spontane herdenking van acteur Paul Walker. Die kwam gisteren om bij een ongeluk, een auto-ongeluk in Californië. Hij was bekend van de filmreeks The Fast and the Furious... waarin hij als undercover-agent probeert te infiltreren in de wereld van illegale straatraces. De initiatiefnemer verwachtte zo'n 30 auto's, maar er ontstond een file van 10 kilometer. Dan kreeg ik van iedereen te horen van joh, dit is, dat het gebeurd was. En ja, dat was voor ons toch wel een schok. Ja, toen hebben we gewoon besloten met een groepje vrienden van joh, zullen we een ritje maken? Ten nagedachtenis van hem. Ja, dat is flink uit de hand gelopen, zeg maar. En bij de Kuip werd voor Paul Walker een minuut stilte gehouden. Gevolgd door luid getoeter. Het mis verdwijnt snel en dan gaat geregeld de zon schijnen. Het blijft overal droog en het wordt 6 tot 8 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka. Ondanks de acties van de is nog een vrij normale ochtendspit 70 kilometer. Een paar opvallende files op de A12 Arnhem naar Utrecht. is een ongeluk gebeurd bij de afwit Wageningen. Er staat 5 kilometer file en de linker staat dicht. Op de A15 richting Rotterdam staat een vrachtwagen stil bij Haringsveld Giesendam. Die blokkeert uit de rechter reis ook en er staat inmiddels een file van 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. U hoorde het al, het was een onrustig weekend in Oekraïne. Het ging er hard aan toe in Kiev. De politie greep ook hard in toen demonstranten het kantoor van de president Janukovic probeerden te bezetten. Ook het stadhuis van Kiev is trouwens door demonstranten ingenomen. Contact nu met onze correspondent Geert Groos koerkamp uh, Geert, hoe is het op het ogenblik de situatie? Nou, het is nu betrekkelijk uh, rustig in Kiev. Uh, de, de hele nacht hebben duizenden mensen gebivakkeerd op dat grote uh, plein van de onafhankelijkheid. Dat plein is ook gebarricadeerd. Men, men was toch bang of is nog steeds bang dat uh, op een nacht uh, een grote politiemacht zal komen om te proberen dat plein weer terug in te nemen. Maar wat je nu ziet is dat, uh, dat al vanaf de vroege ochtend, vanaf het licht worden, dat, dat mensen, dat groepen demonstranten naar uh, ja, cruciale gebouwen gaan. En eerst en vooral dan het gebouw van. Uh, de regering, waar het kabinet zetelt. Um, en je ziet dat men de, dezelfde tactiek probeert toe te passen... ...als negen jaar geleden bij die oranje revolutie. Toen was, uh, was, uh, probeerde men uh, de, uh, de, uh, de politieke bedrijven... ...en ook, ook het werk van de regering lam te leggen. Dat gebeurt nu ook. Men uh, blokkeert alle in- en uitgangen van bijvoorbeeld die regeringsgebouwen. Uh, laat niemand in of uit uh, in de hoop dat dat op een gegeven moment dan resultaat zal resulteren. Nou, het gaat om honderdduizenden mensen. Het zijn vrij massale demonstraties. Die eisen het aftreden van de president, Jonokovic. Ik zei het al, hoe groot wordt de druk op hem? Uh, die druk is nu al heel groot natuurlijk. Uh, dit zijn de grootste demonstraties uh, die we in negen jaar in Oekraïne hebben gezien. Eigenlijk had niemand dit niet voor mogelijk gehouden... na die, die oranje revolutie van, van toen. Uh, na de teleurstelling die over die revoluties ontstaan. Uh, en men dacht eigenlijk van... ja, nou, er gaan nooit meer zoveel mensen de straat op uh, voor een vaag idee... of omwille van één persoon of een partij. Dat is niet waarschijnlijk. Nu zie je dat wel gebeuren. Uh, je ziet ook dat de, de, de machthebbers uh, uh, ja, geschrokken zijn. Flabbergasted. Uh, Janukovic is de hele dag gisteren niet verschenen. Niemand wist waar hij was. Hij zat uh, waarschijnlijk de hele dag in zijn residentie buiten Kiev. Dat bleek ook in de avond. Hij heeft hij overleg gevoerd met, uh, met leden van zijn kabinet. Ook met de voorzitter van het parlement, uh, Vladimir Rebak. En die laatste heeft gisteravond laat gezegd dat er vandaag dan uh, mogelijk onder zijn toezicht een soort ronde tafelbijeenkomst zou zijn. Uh, waar en wanneer en met wie is dan niet precies bekend. Maar daar, dat zou dan een eerste poging zijn om in ieder geval te proberen de partijen aan één tafel te krijgen... en te zien of er op een bepaalde manier... een bevredigend einde aan deze crisis kan worden gemaakt. Ja, zit het hem nou alleen in het niet doorgaan van dat associatieverdrag... tussen de EU en Oekraïne, of speelt het toch meer... Nee, het, het, het gaat dieper. Um, want dat associatieverdrag, ja, veel Oekraïners willen dat wel. Waarschijnlijk wel een meerderheid blijken peilingen. Maar dat blijft toch vrij abstract. Hè? Dat is een, een soort strategische besluit dat in de toekomst uh, ja, positief zou kunnen uitvallen voor de Oekraïnse economie. Maar waar men vooral heel erg, uh, of wat vooral heel veel kwaad bloed heeft gezaaid in Oekraïne, dat is dat uh, Yanukovych eerst een paar keer naar Rusland is geweest, op bezoek is geweest bij president Poetin daar. En dat die daarna in één keer zei van, nadat hij jarenlang had gezegd: van we gaan naar Europa, we gaan het verdrag ondertekenen. En daarna in één keer zei van: we gaan het verdrag niet ondertekenen. Dat is door heel veel mensen in Oekraïne opgevat als: uh, ja, we hebben onze nationale belangen verkwanseld uh, aan Rusland. Uh, Janukovic heeft een knieval gemaakt voor Poetin. Uh, in feite daarmee laten zien dat Oekraïne geen zelfstandig land is. En dat is een soort trigger geweest die, die heel veel mensen, uh, ja, die misschien met dat associatieverdrag of met de EU niet zo heel veel op hadden, uh, ook de straat heeft opgebracht. Hoe hard heeft Oekraïne eigenlijk de EU nodig? Nou, Oekraïne, de Oekraïnse economie is in een ongelooflijk slechte toestand op dit moment. Uh, men heeft eigenlijk geen geld meer om alle rekeningen te betalen... En, en de situatie wordt alleen maar slechter. En dat biedt Rusland ook de gelegenheid om te zeggen van... jongens, als jullie dat verdrag niet ondertekenen... als je niet naar Europa gaat, want dat wil Rusland niet. Rusland wil dat Oekraïne toetreedt tot een douane-unie... onder leiding van Rusland. Dan kunnen wij jullie wel wat goedkoper gas geven... of geld geven en dat soort, dat soort dingen. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja, Europa zegt... Oekraïne heeft nu de kans om... Uh, ja, de wetten te veranderen, de, de hele structuur van de economie te veranderen. Um, en daarmee ook uh, kans te maken, of meer kans te maken dan nu in ieder geval, op toekomstige kredieten van het IMF. En dat is eigenlijk een, ja, een structurele beslissing die die Oekraïne op lange tijd, uh, op langere periode, langere termijn uh, ja, meer zou kunnen helpen om uit die hele diepe economische crisis te komen. Geert, goed. koerkamp over de situatie in Oekraïne. Geert, dankjewel. Dan gaan we door naar uh, New York. Het ongeluk met de ontspoorde passagierstrein in die stad... zijn tenminste vier doden en meer dan 60 gewonden gevallen. Vijf van de zeven wagons liepen gisteren uit de rails... en twee van die wagons kantelden. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, weet jij al meer over de oorzaak van het ongeluk? Ja, wat er exact is misgegaan, dat is nog onduidelijk. Dat moet onderzoek nog uitwijzen. Wel is duidelijk dat die trein in ieder geval veel te hard een bocht is ingegaan. Daardoor zijn alle zeven wagons zijn ontspoord. Waarvan er eentje zo'n beetje in de Hudson in het water terecht kwam. Wat voor de nodige paniek zorgde. Ze zijn ook nog met duikers, uh, zijn ze ook nog naar mensen op zoek gegaan. Ja, het verhaal van de machinist is nog onduidelijk. Hè? Uh, heeft hij te laat geremd of hebben ze een remmen geweigerd? Want hij zou er echt de noodrem hebben opgegooid in die bocht. Nou, Dat zal moeten blijken als ze de zwarte doos van die trein gaan analyseren. Maar de spoorwegautoriteiten die zeiden al... Ja, dat kan nog wel eens eventjes gaan duren, die analyse. Ligt het misschien aan het traject... Ja, daar in die bocht, in diezelfde bocht... daar is afgelopen zomer, is daar een vuilnistrein eh, ontspoord. Daarbij vielen toen geen gewonden. Dus meteen vanochtend hier werden direct conclusies getrokken. Ja, er is iets mis daar met de rails. Nou, de spoorwegautoriteiten zeiden... die ongelukken, die hebben echt absoluut helemaal niks met elkaar te maken. En ook de gouverneur van New York zei Cuomo... zei: ja, het kan echt niet alleen maar de bocht zijn. Er moet meer aan de hand zijn. Op zich deze spoorwegmaatschappij, een van de grootste van Amerika... Metro North heeft een, een redelijk goed record. Het is het eerste dodelijke ongeluk in 30 jaar tijd. Maar ja, nou net weer afgelopen voorjaar ook hebben, ergens in Connecticut, hebben twee treinen op elkaar gereden. Vielen wat uh, zwaar gewonden bij in Fairfield, Connecticut. Dus ja, veiligheid is wel een punt van zorg, toch? Toch zei de gouverneur. Ja, en hoe is het met de gewonden in New York? Ja, elf zijn er echt uh, ernstig nog aan toe. Maar geen van, uh, geen, van die, uh, geen van die passagiers, van die gewonde passagiers... hebben levensbedreigende verwondingen. Ja, verder tientallen an andere gewonden nog. Allemaal mensen met uh, botbreuken, veel pijn, pijn in hun rug en zo. Maar die worden toch allemaal snel uh, waarschijnlijk uh, uit het ziekenhuis ontslagen. En dus inderdaad vier doden, wat je al zei. Daarvan drie werden er uh, uit de trein echt een heel ent weggesmeten... door de grote snelheid van de trein. Maar ja, zoals een van de gewonden vanmiddag hier zei... Ja, ik geloof dat ik de komende tijd toch wel eventjes met de auto ga. Dus de schrik zit er bij velen wel in. Wessel de Jong Laatste nieuws over dat treinongeluk in New York. 13 minuten over 7 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederlands bezoek is er vandaag bij Paus Franciscus in Rome. Onder aanvoering van kardinaal Eijk bespreken bischoppen in Vaticaanstad... de situatie van de katholieke kerk in Nederland. Belangrijke thema's zijn ontkerkelijking... en de noodgedwongen sluiting van kerken ook. Maar de bisschoppen zullen zich zeker ook bemoedigend laten toespreken. Onze correspondent Rob Zoutberg is in Rome en volgt de delegatie. Het is ook erg koud. Wat zegt u? Ik zeg, het is minder druk dan anders, maar het is ook erg koud. Aan de rand van het Pietersplein, audiëntie van de paus. raad of op vier vandaag in Rome... Zullen dus je zich even voorstellen? Pater Mark Lindeyer, Jezuïet. Ik woon en werk in Rome sinds een, een jaar of vijf. En ik werk voor de zaken van de Heiligen van, van onze orde. Van de Jezuïeten. Van de, de Dezelfde familie als deze paus? Dezelfde familie als de paus, ja. Maar het is nu een beetje een, een zwart schaap geworden. Of een wit schaap, om het maar zo te zeggen. Omdat hij nu als bischop van Rome niet meer zo heel erg bij ons hoort. En meer, meer bij de wereldkerk. komen... Hier op de Nederlandse familie, de bischoppen hier naartoe. En die staan hier dan waarschijnlijk op een woensdag ook hier op dit Pietersplein. Moet ik me dat nou voorstellen? Is het een soort schoolreisje wat ze gaan ondernemen? Is dat de sfeer waarin men hier komt? Ik wens het ze van harte toe dat het, een, uh, dat het de sfeer van een schoolreisje heeft. Dat het gemoedelijk is, gezellig. Dat ze elkaar op een andere manier leren kennen dan alleen maar uh, rond de vergadertafel. En dan natuurlijk als hoogtepunt van het, van het schoolreisje... de ontmoeting met, met paus Benedictus. Antoine Baudard, Nederlands priester... reizend tussen Nederland en waar we nu zijn, Rome. Het is tien jaar geleden dat Nederlandse bisschoppen voor het laatst bij de paus op bezoek gingen. Wat gaan ze me eigenlijk vertellen... Er is in Nederland natuurlijk veel gebeurd in negatieve betekenis. De kerk heeft heel erg in de wind gestaan. De kerk heeft veel schade opgelopen door de schandalen die er geweest zijn. De verhalen over misbruik binnen de kerk... Precies, dat, dat, dat, dat is toch tekenend. Dan uh, het schrikbarende aantal uh, lieden dat minder de kerk bezoeken op zondag. Waardoor de problematiek van de kerksluitingen aan de orde uh, is. Uh, als je nou die tien jaar overziet, over denk ik toch dat, dat het een zware periode is geweest. En dat er nu wat positiever over de kerk wordt gesproken in algemene zin in Nederland. Uh, dat zullen zij hier komen, waarschijnlijk ook wel komen vertellen. Maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wat zal deze paus tegen die Nederlanders gaan zeggen? Ik denk dat hij zal zeggen wat hij steeds zegt. Uh, heb vertrouwen. Um, bemoedig elkaar. En bemoedig de gelovigen. Wij zijn wel godsdienstig, maar die godsdienstigheid hoeft niet achter de voordeur. Nee, die mag ook in de openbaarheid. Dus je bent een zekere vierheid, om het een Vlamingen te zeggen. over het geloof uitkomen. En ook laten zien dat het er echt best een vrolijk geloof is. Je bent niemand is voor veel verdriet katholiek. Dat moeten we ook goed realiseren. Is dat nou een voordeel of een nadeel? Een paus die Europa en dus ook de Nederlandse kerk misschien niet zo heel goed kent. Dat is een voordeel en een nadeel. Uh, een nadeel in de zin dat hij minder vertrouwd is met uh, nou ja, datgene wat de Nederlandse kerk kenmerkt. Met name dus de, de hele ontkerkelijking. De typische de kerk in de oude wereld situatie. Uh, dat is een nadeel. Een voordeel is uh, dat hij daardoor... De, no de nodige afstand heeft om uh, met een nieuwe blik naar, naar onze kerk te kunnen kijken en ook nieuwe woorden te spreken. Kunnen Nederlandse bisschoppen daar iets van leren? Ik mag hopen dat de Nederlandse bisschoppen dat al, al een beetje doen. Uh, maar dan halen ze natuurlijk daar niet elke dag de krant mee zoals de paus dat wel doet. Uh, en in de mate dat ze dat nog niet doen, ja, dan kunnen ze daar wel iets van leren, denk ik. Daar hoort u van onze correspondent Rob Soudberg. U hoort het. Hij sprak onder andere met Antoine Baudaar. Volledig interview met hem vindt u op onze site nos.nl. Ja. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Johnson Hoka. 21 viel is goed voor 95 kilometer. Um, het is veel vertraging door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat na een ongeluk tussen Gratum en Kelpenoler 7 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het LOS Radio 1 Journal. Het is een record, maar echt blij kunnen we er niet mee zijn. Er is nog nooit zoveel ivoor onderschept als dit jaar. Meer dan 41 ton tot nu toe. En dat ivoor is afkomstig van 6.000 tot 7.000 olifanten. Christian van der Hoeven, olifantendeskundige van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn die olifanten gestroopt vooral? Het meeste zijn, de meeste van die olifanten zijn gestroopt in Centraal Afrika, in de oerwouden van Centraal Afrika. En waar gaat dat Ivor dan naartoe? Naar de gebruikelijke verdachten? In Naar de Azië? gebruikelijke. Ja, precies, de gebruikelijke verdachten. Dus uh, China, um, meestal China, Bangkok, Thailand, die landen, daar gaat het meestal heen. En de vraag is daar dus nog onveranderd hoog, daar gebeurt niets? Oh, daar gebeurt zeker wel wat. De vraag is inderdaad onverminderd hoog, maar het proces om de vraag te reduceren is een lang proces en dat duurt altijd langer dan je zou willen eigenlijk. Dus ze doen daar wel wat dan. Wat, wat, wat voor maatregelen worden daar genomen? Nou, in China zijn we vooral bezig met de overheid... om te zorgen dat zij de wet handhaven. Want de wet is in principe ook goed. Dus die, die de handel verbiedt. Alleen de naleving is niet helemaal goed. En we proberen het publiek in China ook aan te spreken... dat ze weten waar het ivoor vandaan komt. Zodat ze dan daardoor minder ivoor zullen gaan kopen. Hm. Heeft u een beeld van de stropers? Wie zijn dat? Uh, ja, dat hebben we wel. Dat zijn uh, goed georganiseerde... Uh, ...bendes, die in ieder geval achter zitten. De echte stropers zijn vaak wat, uh, wat meer eenvoudige jagers... ...maar de, de organisatie achter de hele strooperij is goed georganiseerd... ...en van een hoge criminele waarde. Ja, er wordt dus veel geld aan verdiend? Daar wordt veel geld aan verdiend, inderdaad, ja. ja kun, dat, kunt u eens bedragen noemen? Wat, wat, wat, wat doet een, nee, een dat, tand? Dat weet ik niet. Ik weet dat, uh, dat de gemiddelde prijs van Ivoor nu 900 à 1000 euro per kilo is... Maar um, ik weet dat er veel geld aan wordt... omdat de partijen die in beslag genomen worden steeds groter worden. Dat wil zeggen dat daardoor een georganiseerde bende erachter zit. Want je kan niet in je eentje 4000 kilo Yvoo smokkelen. Nee. U, u geeft het al aan, uh, die 41 ton niveau, die is onderschept. Dat kan komen omdat er dus meer in beslag wordt genomen. Want er ja. zijn iets minder olifanten afgeschoten. Ja, uh, in 2011 waren, het, uh, waren de schattingen 25.000... In 2012 22.000. Maar dat is uh, zo klein dat ik nog niet helemaal blij word ervan. Nee, ik dat moet het, ik nog een, Ja, precies. Ik moet nog een jaartje wachten voordat ik weet of het echt uh, een, een trend is. Maar het zou heel fijn zijn. Mm, die, olif ja, die olifanten worden vooral gestroopt in Centraal-Afrika. Gebeurt daar ja. ook wel iets om die stroop tegen te gaan? Ja, ja daar gebeurt zeker wel wat. Er wordt uh, vooral uh, tussen staten onderling afgesproken... om te proberen de, ook daar de wet beter hand te haven... Um, de aandacht ervoor was er niet zoveel. Maar sinds, sinds men ook weet dat dit soort uh, smokkenpraktijken de nationale veiligheid van veel van die landen in het gevaar brengt... Uh, is er meer motivatie om er wat aan te doen. Maar ook dat is een langzaam proces. Maar we zien dat er wel steeds meer aandacht voor is in ieder geval. Ja, want uh, ze krijgen dus zelf al in de gaten dat het hun land ook schaadt. Bijvoorbeeld uh, de toeristenindustrie. Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Dat, uh, dat merken ze. En, en als je kan aantonen dat inderdaad een levende olifant meer waard is dan een dode... Dan wil het wel eens helpen. Maar het gaat vooral inderdaad om de veiligheid. Ja, ja dan nog 22.000 olifanten. Wat doet dat met de stand in Afrika? Nou, nou in Centraal-Afrika is, is het echt een gevaar. Want daar is in de afgelopen 10 jaar meer dan twee derde van de populatie afgeschoten. En dat gaat met 5% per jaar. Dus dat is, als het op dit moment, op, deze, op dit niveau doorgaat. is het echt een gevaar voor het voortbestaan van de populatie van Centraal-Afrika. Dus in de, echt in de oerwouden. Oostelijk en zuidelijk Afrika valt nog redelijk mee. Die, ...worden nog redelijk ontzien, omdat daar ook de controle en de investeringen in de controle beter is dan in Centraal-Afrika. Ja, maar het, het wordt dus langzaam beter. Uh, maar u geeft al aan, uh, niet om vrolijk van te worden. Nee, niet om van te worden. Er moeten nog heel veel doen en ik maak me nog steeds heel erg zorgen erin Dat is duidelijk. Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. Hartelijk dank. Dank u wel. Goedemorgen. Veen hoort u. Am I dreaming? We gaan naar de a 2 Bokstol. Inmiddels is de locatie waar Mino Remmers zich bevindt. Het gaat over demonstratie van pomphouders. Mino heb je ook al veel boze mensen gezien? Ja, die pomphouders zijn natuurlijk boos. Ook boze automobilisten? Nee, eigenlijk niet. Uh, we reden wel bij Weert even een file in... maar dat bleek een ongeluk bij Kelpen-Oler. Dat was net gebeurd toen de pomphouders daar al voorbij waren. Nee hoor, ze, u reed keurig op de rechterbaan, hè? Ja, zonder meer. Ik wil ook de mensen niet uh, benadelen. Nee, want dan benadert u uw eigen klanten. Precies, zo is dat. En dat willen we niet. Nee. Dat is ook niet het doel van, van, van de actie. Het doel van de actie is dat, dat we weken eens een keer treffen. Dat weken eens een keer uh, stelling neemt. Ja, gericht op niet. Den Haag dus eigenlijk deze actie. Ja. Niet alleen vanuit Limburg, maar ook vanuit uh, bijvoorbeeld Noordoost-Groningen. Vanuit Zeeland. En nu sluiten de Brabantse pomphouders aan, begrijp ik? Ik dacht het wel, ja. Ja, ongeveer honderd... Uh, pomphouders rijden dus naar Den Haag met aanhangers... waarop staat accijnsverhoging dood voor de pomphouders. Er rijdt er zelfs één die heeft een complete... Ja, heeft er maar echt op staan, hè. Een complete pomp eigenlijk op een aanhanger gezet... om op die manier toch duidelijk te maken dat, het, dat jullie het zijn... die langzaamaan rijden. Slakkengangetjes 70, 80 kilometer per uur. Um, ja, het gaat natuurlijk. Kan je als pomphouder niet iets anders erbij gaan doen? Als de, de, de, de mensen naar, naar België of naar Duitsland rijden, omdat het daar goedkoper is? Ja, dat was over het uh, uitsluitse van, van wekers. Maar uh, wat moet je erbij doen? Die mensen komen toch niet tanken? dus krijg je Broodjes? Een, ja, zeker. Maar die mensen komen niet alleen voor broodjes naar, naar onze zaak. Dan gaan ze bij de supermarkt of gaan bij de bakkerij. Ja. Die, maar die broodjes komen... verkoop je aan iemand die toevallig ook komt tanken? Precies. Ja. En die verkoop je dan een wasbeurt. En die verkoop je dan misschien een pak koffie. Of een pakje sigaretten, wat dan bij ons wel duurder is. Maar ja goed, oké, okay, dat pakje verkopen we dan nog. Maar uh, die komen dus beslist niet omdat dat, dat ik uh, zo'n aardige fan ben uh, bij mij broodjes kopen. Echt niet. Als u nou eens een tankstation in Duitsland opent, ja, misschien een gek idee? Het zou eigenlijk een betere keuze zijn, ja. Want... Kan dat? Dat je zegt, ik ga net over de grens zitten? Nee, dat mag niet. Dat, dat mag niet? Nee, duidelijk niet. Dat verbiedt echt zijn uh, verordening. Ja, dus u mag niet zomaar in Duitsland de zaak openen? Een zaak mag ik zeker openen in Duitsland, maar dan natuurlijk tegen Duitse bepalingen. Ja. Maar ja, goed, ik ben 25 jaar aan de grens bezig. Ik ga niet nog eens een keer met 52 een tankje openen aan de, aan de grens in Duitsland. Nee, dat dat betekent ook, nou, moeten we on nee, en dat betekent ook weer een hele investering. Ondertussen even naar meneer Smeets, als de actievoerder vanuit, vanuit Limburg. Even de logistiek. Hoe gaat het nu verder, meneer Smeets? We gaan nu verder rijden met 70. En ja. langzaam komen we in Utrecht en dan komen we in Den Haag. ja. Dit is nog een hele tour, zeg, he, met al die aanhangers achter elkaar. Ja, mooi, hè? Ja, heb je al veel he? boze automobilisten gezien die toeteren? Uh, nee, nee, eerder begrip. Toch wel? In deze, ja. Ik heb nog niet geen boze tegengekomen. Oké, okay, dus de logistiek is nu... Waar gaan we naartoe? Utrecht eerst? Uh, we gaan nu naar Utrecht, uh, op de A12. En dan gaan we naar Den Haag. Ja, hebt u al iets gehoord vanuit het noorden van het land... waar de pomphouders ook vertrokken zijn vanmorgen? Nee, morgen? nee, nee. Dus we moeten nog afwachten hoeveel, hoe, hoeveel de actiebereidheid is. Ja, die is bereid, gelooft u me maar. Goed. Uh, we gaan weer instappen, geloof ik, met een uh, volle tank. <tankt> <tankt> maar nog immers op de A2 volgt de protesterende pomphouders richting Den Haag. Na half negen zijn we al in Den Haag. Maar is te horen hoe het toch staat met het pensioenakkoord.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 acht. hier is Mark Visser. Honderden pro-Europese betogers in Oekraïne... hebben de nachten doorgebracht in het stadhuis van Kiev. Ze drongen gisteren het stadhuis binnen door ruiten in te gooien. Met meubels hebben ze deuren gebarricadeerd. Mensen buiten op het onafhankelijkheidsplein... hebben tenten opgezet en ook barricades opgeworpen. Ze eisten het aftreden van de pro-Russische president Janukovic. In Egypte is een akkoord bereikt over een nieuwe grondwet. Onder de afgezette president Morsi was al een ontwerp gemaakt. Die versie is nu aangepast. Er staat in dat er binnen een half jaar verkiezingen moeten komen... maar dat kunnen presidents- of parlementsverkiezingen zijn. En verder komt er voor vrouwen en christenen een passende vertegenwoordiging... zoals dat wordt genoemd. De AIVD werft studenten om aan inlichtingen te komen... over bijvoorbeeld demonstraties of krakersbijeenkomsten. Dat schrijft het AD op basis van verklaringen van verschillende studenten... die het afgelopen jaar zijn benaderd door de geheime dienst. De krant schrijft dat de studenten zich vaak geïntimideerd voelen... door de manier van handelen van de AIVD. China heeft gisteravond voor het eerst een maanraket gelanceerd... met een robotverkenner aan boord. De robot moet op de maan gaan zoeken naar mineralen en metalen... die op aarde schaars zijn. In Glasgow is een negende dode gevonden na het helikopterongeluk van vrijdag. Mogelijk liggen er nog meer lichamen in de pub... waarop de helikopter terechtkwam. De brokstukken zijn nog lang niet opgeruimd. En de bekende Chinese regisseur Zhang Jimuo... heeft toegegeven dat hij drie kinderen heeft. In een verklaring heeft hij excuses aangeboden... omdat hij zich niet heeft gehouden aan de eendkinpolitiek in zijn land. en zegt dat hij en zijn vrouw straf voor de overtreding zullen accepteren. En meestal is dat een boete. Dat is een nieuwsoverzicht. Marco Verhoeven bij weerplaza.nl. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. In Wolkenvelden mist. Wordt het een sombere dag? Nou, ik denk dat dat erg mee gaat vallen. Met de mist valt het overigens ook erg mee. Ik wil het niet meer dan een beetje nevel noemen. Zichten zijn eigenlijk overal niet verkeersbelemmerend. Dus wat dat betreft is het kalm. Het is wel fris. Op een enkele plek misschien ruiten krabben. De temperatuur in de hut noemen we dat. Anderhalve meter. Die ligt wel net boven nul. Maar vlak aan de grond vriest het dan heel licht. En een autoruit is altijd wat sneller koud dan de lucht eromheen. Ja, goed. Dus, maar we zien dan misschien nog later de zon ook wel. Ja, daar ben ik best wel positief over. Ik denk dat we in de loop van de ochtend de zon wat vaker gaan zien schijnen. Er staat weinig wind. De windrichting is oostelijk. De temperaturen lopen dan uiteindelijk op naar zo'n 6 graden in Limburg... en 8 graden in het noordwesten van het land. En daar hebben we eigenlijk helemaal niet een onaardige dag te pakken. Ik blik even snel vooruit naar morgen. Want die zou wel eens grijs en kil kunnen verlopen. Vannacht wordt het koud. Dan vriest het op veel plaatsen licht. De kans op nevel, mist en laaggangende bewolking wordt steeds groter. En morgen zal de zon het toch echt heel moeilijk gaan hebben. Marco, hoeft dat over... Een uur na de verkeersinformatie bij de ANWB. Johnson Hoka. Ondanks acties van pompouwers is het een normale spits... 160 kilometer file. Een paar opvallende op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Er staat bij Kelpen-Oler 7 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstokers zojuist weer vrijgegeven. Veel vertraging door een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Velpenbroek en Aflid-Wageningen 14 kilometer. Bij Aflid-Wageningen is de linker rijstok dicht. En op de A15 richting Rotterdam zat een vrachtwagen stil... bij Harlingsveld Giesendam. Die blokkeert uit de rechter rijstok en het gevolg is 11 kilometer file.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 Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma. Inzicht. Grip. Resultaat. Hm, ik had laatst een klant op bezoek. Stoot ik mijn koffie om. Oh. Over zijn nieuwe smartphone. In de stekkerdoos. Kortsluiting. Tje, tje. Zijn smartphone kapot. Mijn computer kapot. Vloerbedekking geruïneerd. En nu? Ja, het is vervelend. Maar gelukkig ben ik zakelijk goed verzekerd. Met één zakelijke verzekering via ABN Amro dekt u in één keer de belangrijkste schaderisico's af. Eén verzekering, één scherpe premie, één digitale polis. Verzeker uw bedrijf snel en gemakkelijk online via abnamro.nl/slash zakelijk verzekeren. ABN Amro, de bank anno nu. Account View Bedrijfsoftware huren? Kijk op visma softwarenl huur. Van half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaan naar Den Haag voor een blik op deze komende politieke week? Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Nou, dan gaan we maar weer eens vragen naar het pensioenakkoord. Gaat dat dan er van komen deze week dan misschien? Ja, nou, wie weet. <laughs> wie weet, gaat het er van komen? Uh, ze hebben het wel een beetje, denk ik, een beetje onderschat allemaal uh, in Den Haag. Uh, er, er is geen echte harde deadline. Um, ja, bij voorkeur willen ze voor de kerst een pensioenakkoord sluiten... maar het zou ook nog wel begin januari kunnen. Dus wat zie je dan? Ze maken niet echt haast. Het heeft weinig prioriteit. Kijk, bij het herfstakkoord zag je dat ze iedere dag gingen onderhandelen... en op het laatst eh, tot diep in de nacht. En nu doet iedereen het er eigenlijk een beetje bij. Af en toe zijn uurtje. Maar het andere werk gaat ook gewoon door. Eh, maar goed, eh, dat is natuurlijk ook waar. Er zijn nog steeds politieke verschillen die overbrugd moeten worden... Um, ja, en het lijkt me dat heel veel mensen dachten na het herfstakkoord... dat pensioenakkoord doen we er even bij. Hmm. Maar dat is toch lastiger dan gedacht. Ja, dus zo, het is onderschat. Zo werkt Ook dat door niet. Mij. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ze praten dus steeds waarover dan vooral? Waar zit het op vast? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk op alle, uh, alle grote dingen waar het om draait. Ja, eigenlijk gewoon alles. Ik bedoel, okay, dus we zijn over het pensioen van ZZP'ers... daar zijn ze het over op hoofdlijn, hoofdlijnen al eens. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar inderdaad, die kernvraag... hoeveel pensioenpremie mag een werknemer belastingvrij inleggen... die is nog niet beantwoord. Nou, het kabinet wil die fiscale regels rond het pensioen zo aanpassen... dat het 3 miljard uh, euro oplevert voor de schatkist... En de oppositiepartijen willen best akkoord gaan met iets minder gunstige belastingregels voor wie pensioen opbouwt. Maar ja, ze vinden de plannen te ver gaan. En als je dus die plannen van het kabinet wat afzwakt, ja, dan komt direct die 3 miljard euro uh -huh. in gevaar. En dat is toch een Maar waar ga je hap, dat geld vinden? Ja, dat, dat is eigenlijk zo'n cruciale vraag. En Die is nog niet beantwoord. De opties zijn verkend. En de coalitie uh, is, zeggen bronnen, het onderling nu wel eens over... Ja, hoe ver ze willen gaan ten opzichte van de oppositie. Maar de grote knopen moeten nog steeds worden doorgehakt. En dan, ja, ja, wie weet deze week, Marcel? Maar ik doe geen voorspellingen meer. Wie weet volgende week? ja, En wie weet de week erop? Goed, ik denk dat ik volgende maandag je weer daarna ga vragen. Maar wie weet, um, deze week dan um, de Verenigde Vergadering over de Koningin... over Maxima. Hoe bijzonder is dat? Uh, nou nee, ja, dat is wel op, op zich natuurlijk heel bijzonder. Kijk, we hebben wel vaker een verenigde uh, vergadering... neem de inhuldiging van koning Willem-Alexander... en ieder jaar Prinsjesdag. Maar een verenigde vergadering over, uh, ja, over wetten... die het mogelijk moet maken dat, dat koningin Maxima... bij het overlijden van koning Willem-Alexander voor de 18e verjaardag van prinses Amalia, dat zij dan regentes wordt. Ja, dat zijn natuurlijk bijzondere wetten waar niet vaak over gesproken wordt. Dus in die zin is er, is er dus morgen een bijzondere gebeurtenis in de Ridderzaal. Er is niet echt politiek debat over, maar het is toch een bijzondere bijeenkomst. Goed, dus de, niet, niet echt politiek uitdagend. Nee, nee, ik bedoel, er is geen enkele partij die hier bezwaar tegen maakt. Dus het is vooral gewoon, inderdaad, gewoon, ja, voor, vanuit een historisch perspectief... een mooie bijeenkomst om, om naar te kijken waarschijnlijk. Uh, maar ik verwacht niet dat de politieke vonken... door de ridderzaal zullen vliegen, in tegendeel. Goed. Nou, wel interessant in ieder geval om te gaan volgen morgen. Joost Vullings van vanuit Den Haag. Dankjewel. Gaan we naar India. De grootste democratie ter wereld komt met hoge snelheid een man op... die voor veranderingen kan gaan zorgen bij de komende verkiezingen. Die zijn pas dit voorjaar, maar het lijkt spannender dan ooit te worden. Van Narendra Modi moet namelijk alles anders. En zijn boodschap gaat, komt aan, want hij gaat in de peilingen ruim aan kop. Deze week voert hij campagne in New Delhi. Afgelopen weekend deed hij dat al. Dat is ook de woonplaats van onze correspondent Lucas Waagmeester. Ja. Zo dus doe je dat in India. Je gaat uh, de dorpen in, je gaat de uh, steden in, je gaat de uh, pleinen op. Je verzamelt menigte om je heen en je vertelt je verhaal. De krant, ach, we kunnen heel veel mensen helemaal niet lezen. De televisie is ook nieuw. Dus uh, als je je als politicus wil presenteren aan de kiezer, dan doe je dat door middel van dit soort grote speeches. Modi doet het al maanden, steden, dorpen af, vertellen, uitleggen wat de congrespartij allemaal verkeerd doet. De partij van de familie Gandhi, de partij die sinds de onafhankelijkheid van India bijna continu aan de macht is geweest. Modi is de eerste oppositieleider in een hele lange tijd die hele goede papieren heeft om die congrespartij van het plus te stoten. En als dat lukt dan is dat echt een kentering in India. Modi is de future of India. Van de bottom of my heart, I would like to wish that Modi become the Prime Minister of India. He will work better. You can go to Gujarat and see the development. Ga naar Gujarat en kijk naar de ontwikkeling daar. Dat is hoe Modi zichzelf verkoopt. Hij is tien jaar premier van die deelstaat Gujarat en heeft daar laten zien dat hij vooral economisch de boel vooruit kan krijgen. Hij is fris, hij is vernieuwend. En een veel charismatischer persoonlijkheid dan zijn tegenstander Rahul Gandhi. Because I think he offers something different from what other parties offer, something which India requires right now. If you compare Modi personality with Rahul Gandhi's personality, then Rahul Gandhi is very zero. Ja, hij durft hij wel. Hij begint uh, zelfs de stemmetjes te doen. Hij begint uh, Sonia en Rahul Gandhi na te doen, de kopstukken van de congrespartij. En De mensen moeten er verschrikkelijk om lachen. Dat is vrij ongewoon in de Indiase politiek dat een politicus zo eigenlijk staat te dollen met de tegenpartij. Hij zegt die voedselprijzen, die gaan maar omhoog. Mensen hebben niks te eten. Maar Sonja en Rahul Gandhi, die zijn daar een beetje aan verslaafd. Als die niet over armoede meer mogen praten, dan vinden ze het helemaal niet meer leuk in de politiek. Daarom lossen ze het niet op. The current government is totally the bone of corruption, the bone of inflation. De boom of crime. de laatste 65 jaar is het Congres in India They are, in are stelen. De Congrespartij jat het land leeg en is corrupt. En Dat is na alle schandalen van de laatste jaren de grote troef van de Modi- aanhang. Maar Narendra Modi heeft ook een probleem. Hij komt voort uit de hindoe nationalistische beweging, een politieke stroming in India. Die vindt dat het land van de Hindoes is en dat moslims hier eigenlijk niet thuis horen. Hij greep in 2002 als premier van Gujarat niet in bij religieuze rellen waar meer dan duizend moslims werden vermoord. Zijn aanhangers hier die willen over die duistere kant van Modis verleden niet zoveel kwijt. Het is totaal scripted. Is het totaal scripted? Done uh, by congress. Ja, allemaal verzonnen, die moslims die vermoord zijn. Geloof het niet. Dat verhaal komt uit de koker van de congrespartij. Nee, de modi aanhang heeft zijn nieuwe premier wel gevonden en put uit zijn hindoeïstische waarden alleen nog maar meer hoop. See, we have no problem with any of the religion. Mm. We just want peace and love. And he is the right candidate by which India can ontwikkelen. Absoluut, get development. Absolutely yes. volgende premier van the, in the prime of our India. Gisteren onze correspondent in India volgde Narendra Modi. Hij wil president worden. Dan gaan we naar de sport. Bas Tichelen, goedemorgen. Goedemorgen. De topper van gisteren. Feyenoord-PSV. Het werd 3-1 voor Feyenoord. En er was van alles aan de hand. Rode kaart opstootje in de tunnel. Heeft PSV zich wat uit de tent laten lokken? Nou, dat is misschien wel zo, maar het hoort ook wel bij een topper. En ik denk dat het vooral aangeeft, Marcel, dat um, dit ploegen zijn geweest. En dat geldt wel met name voor PSV, die onder hoogspanning stonden. Want ja, zo goed gaat het niet met PSV. Nee. Die hebben um, ja, nu met deze erbij uit de laatste zes wedstrijden, twee punten. Die hebben een onvoorstelbaar slechte serie achter de rug. Uitwedstrijden die allemaal verloren gaan. Het is de slechtste, het, in punten gezien, het slechtste PSV van de afgelopen 40 jaar in deze fase van de competitie. Dus als je zo onder hoogspanning staat en alles moet... en het gaat niet en je krijgt bijvoorbeeld vlak voor rust eh, nog een goal tegen... Eh, en je loopt de kleedkamer in en er gebeurt wat... ja dan lopen dingen wat eerder uit de hand. Voor de mensen die het nou niet gezien of gehoord hebben... Eh, in de rust, toen de spelers van het veld de tunnel inliepen... op weg naar de kleedkamer... toen kregen eh, Jeffrey Bruma van PSV en Joris Matthijsen... Van Feyenoord het een klein beetje met elkaar aan de stok. Dat is een soort déjà vu. Want dat gebeurde vorig jaar ja. natuurlijk ook met Jerome Lens. Toen liep het echt uit de hand. Het viel nu eigenlijk allemaal wel mee. Maar rustig was het niet. Nee. Ja en uiteindelijk uh, gaat dan Feyenoord er toch met de winsten vandoor. Pakt het uh, naar rust dan goed op. Um, hoe is dat met PSV? PS Speelt PSV zo slecht, zo matig? Uh, ja. ja, dat is het kortst mogelijke antwoord. En dan zit je ook dicht bij de waarheid. Ja. PSV speelt heel slecht en heel matig tegelijk. Um, het, het, het is een beetje zieloos wat PSV doet. PSV heeft denk ik een probleem dat uh, er geen spelers zijn... die nou echt op een goede manier de kaart trekken als het misgaat. Dat had je gehoopt, denk ik, in Eindhoven van Stijn Schaars. Maar die doet dat eigenlijk ook maar half. PSV heeft natuurlijk een heel jong elftal met... met daar staan zo'n vier of vijf tieners in... Nou, weet je dat dat dan soms heel goed en soms heel slecht kan zijn. Maar enige consistentie is er niet. Ik heb ook het idee dat er bij PSV vanwege het ontbreken van de duidelijke hiërarchie te weinig structuur is. En dat ook jonge spelers zich misschien onterecht al ietsje te goed voelen en vinden. En dat daar ook wat problemen ontstaan om die allemaal in het gareel te houden. En ik denk eigenlijk dat dat het voornaamste probleem van PSV is. Opgeteld bij het feit dat je dus als je dan gaat voetballen en het loopt niet... inderdaad, nou ja, zieloos bent en geen creativiteit hebt. En het ziet eruit alsof men maar wat doet. Ja. Ik hoor allemaal de zaken, Bas, die kunnen voorkomen... bij zo'n jong team wat in opbouw is. Maar hebben de supporters daar ook boodschap aan? Nou, in die zin dat die natuurlijk boos en gefrustreerd zijn... dat er met hun club van alles niet goed gaat op het moment... En die willen gewoon punten zien. Dus als je het zo vertaalt, hebben die daar geen boodschap aan. Want die willen gewoon dat PSV in de top zoveel staat en niet tiende. En dat is ook logisch, want een club als PSV... We hebben we natuurlijk een paar jaar geleden met Feyenoord gezien... dat het allemaal niet liep en dat Feyenoord veel te laag stond. En dan wordt het vanzelf onrustig. En dat was ook in Eindhoven gisteren zo. Want toen PSV met de bus terugreed naar de Hertgang trainingscomplex... stonden daar toen ze aankwamen... en daar zullen ze ongetwijfeld rekening mee gehouden hebben... Een, uh, de, de, geen honderden, maar enkele tientallen fans... die uh, toch even waren gekomen om tekst en uitleg te krijgen. En daar heeft uh, Philip Cocu heeft keurig de heren toegesproken. En dat is, begreep ik, allemaal redelijk rustig gebleven. Maar dat geeft wel aan dat in Eindhoven iedereen nu wel... Uh, nou ja, boos en uh, opgewonden aan het raken is. En ik denk dat dat een onrustige week wordt daar. Ja, nou, kijken of uh, Cocu de tijd krijgt om inderdaad dit team op te bouwen. Bas Tichelen, dank je door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. John Zahoka. De spits verloopt iets drukker dan gebruikelijk. In totaal 225 kilometer. Veel vertraging op de A12. Arnhem richting Utrecht. Dat komt door een ongeluk bij de afwit Wageningen. Er zijn drie auto's op elkaar geknald. Er staat een lange file van 15 kilometer... tussen en Velbenbroek en de afwit Wageningen. En bij de afwit Wageningen is de linkerreis ook dicht. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 En smiddags van half 5 tot half 7 Het nieuws uit binnen en buitenland In het NOS Radio 1 journaal Looks like a fast one Looks like I went to town Looks like the world revolves around me Looks like it's falling down I thought I the traces I thought the wheels would spin.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 My signals cross It's overwhelming because I'm all alone and I can't get back. Yeah, I'm back with my wonderless. I got my signals cross. It's overwhelming because I'm all alone and I can't get back. Yeah, I'm back with my wonder, back with my wonder, back with my wonder. R.E.M. hoorde u met Wanderlust. Het zal je kind maar gebeuren. Leugens en gemanipuleerde foto's worden door onbekenden verspreid op het internet. En het gaat razendsnel van de ene site naar de andere. Je kind is slachtoffer van identiteitshacking. Niet alleen vrienden en kennissen verspreiden de berichten... maar ook mensen die jij en je kind niet kennen. Simone van der Hof is als hoogleraar gespecialiseerd in cyberpesten en online identiteit. Van der Hof, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doe je dan als die internetleugens rondgaan? over je kind? Ja, dan heb je verschillende mogelijkheden. Uh, dan uh, het liefst uh, zou je zo snel mogelijk naar de provider gaan. Dus uh, Facebook, Twitter, Google, maar ook allerlei andere sites. Om hen te vragen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Uh, daarnaast heb je andere mogelijkheden. Op het moment dat het gaat om een uh, strafbaar feit bijvoorbeeld. Uh, smaad of laster. Uh, dan kun je naar de politie en dan kun je aangifte doen. Uh, maar ja, dat duurt vaak een, een stuk langer voordat, voordat dat dan had gebeurd. Er uh, kan misbruik van auteursrecht uh, kan er sprake van zijn. Dus, uh, mm. dus er zijn diverse mogelijkheden, maar het liefst uh, zo snel mogelijk optreden... om te kijken dat je die informatie ook zo snel mogelijk weer verwijdert. Ja. Nou, zomaar eens even horen hoe dat dan gaat. Maar eerst even, uh, is het makkelijk? Kun je makkelijk iemands identiteit overnemen? Nou, blijkbaar ja. Als je dus één foto van een, uh, een jongen hebt... in dit geval een tiener... En, uh, en die kun je gebruiken om daar allerlei nieuwe websites mee te maken. Uh, in dit geval parodieën. Die jongen wordt op internet belachelijk gemaakt. Uh, ja. Allerlei ja, rare we foto's. Moeten we moeten misschien even vertellen, die jongen heeft een aanklacht ingediend. Hè? Mijn kind online is daar nu een campagne over gestart. De ombudsman, sprak ik vanochtend, kinderombudsman, kinder die wil ook een onderzoek. Want het is niet duidelijk hoe vaak dat nou gebeurt. Nee, het gebeurt wel vaker. Er zijn wel incidenten bekend dat het gebeurt. Uh, er zijn geen cijfers over identiteitshacking als zodanig. Wij hebben wel uh, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam... hebben we onderzoek gedaan naar cyberpesten. Uh, hoe vaak dat voorkomt. En daarin zien we wel dat uh, kinderen die digitaal gepest worden... dat die soms ook te maken hebben met uh, gefotoshopte foto's... Uh, Um, ja Foto's en filmpjes die worden verspreid waarvoor ze zich schamen. Maar dat komt nog niet zo heel veel voor. Dat is dan 3 tot 9 procent van die kinderen die digitaal gepest worden. Ja, ik hoor, maar over, naar ident ja, ik hoor over manipulatie spreken. Het, het, zit, het zit hem dus niet in de foto's en filmpjes die die kinderen zelf op internet zetten. Dat ze daar te onvoorzichtig mee zijn. Nee, in dit geval had die jongen gewoon een Twitter-account... net als heel veel andere jongeren en, uh, en ook ouderen. Uh, dus uh, vrij, een vrij normaal internetgebruik, zou je kunnen zeggen. Hm. Wat doen Twitter, Facebook daaraan? Nou, je kunt uh, incidenten kun je melden bij Twitter en Facebook. En uh, op het moment dat zij worden geconfronteerd met informatie... die onrechtmatig is, dan uh, moeten ze die verwijderen... anders kunnen ze daar zelf aansprakelijk voor worden... En vaak hebben ze ook wel procedures op basis van hun eigen gebruiksvoorwaarden. Dus je moet je op een bepaalde manier gedragen op het internet. Uh, maar ja, dat is een wat grijzer gebied. Want dan hoeft het niet altijd om onrechtmatig informatie te gaan. Nee. En uh, wat ik begrijp is dat daar ook niet altijd op wordt gereageerd. Of nee. althans niet adequaat. Dat hoorde van de ombudsman inderdaad, dat kan wel een jaar duren. Voordat er eindelijk eens actie wordt ondernomen. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, is, is het zo lastig om daar iets aan te doen? Of, of voelen die bedrijven daar gewoon niet voor? Nou, die bedrijven staan daar uh, niet om te springen, denk ik. Omdat zij enorm veel gebruikers hebben. Uh, ze zijn wellicht bang dat iedereen komt klagen... over uh, ja, weinig flatteuze foto's of vervelende opmerkingen. Uh, maar ja, aan de andere kant, als jouw dienst dit soort misbruik faciliteert... dan moet je denk ik toch wel die verantwoordelijkheid nemen... in de aanpak van dat misbruik op het moment dat je daarop geanteneerd wordt. Uh, ja. Zeker in dit soort gevallen. Nu overkomt het je kind. Wat moet je dan doen als ouder? Ja, ik zou zeggen als ouder moet je zo snel mogelijk reageren... door, uh, zoals ik eerder zei, uh, die providers uh, uh, te contacteren... en te proberen dit soort informatie zo snel mogelijk weg te krijgen. Uit de campagne waar Mijn Kind Online mee begonnen is... is gebleken dat uh, nou, als het bijvoorbeeld om foto's gaat... dat je dat het beste kunt gooien op het auteursrecht. Als jij die foto's zelf hebt gemaakt, dan heb jij het auteursrecht... en mogen anderen die foto's niet gebruiken... Hm. Maar, uh, maar, maar, het... maar dan, als ik u even mag onderbreken... dat verspreidt zich toch razendsnel. Dat, hou je ja, toch daarom... niet, dat haal je toch niet meer weg? Nee, soms wordt het echt onmogelijk om het nog weg te halen. Dan, uh, dan ben je te laat. In dit geval waren de ouders er ook vrij laat bij... omdat ze het eerst gewoon niet wisten. Ze wisten niet dat het gebeurde. Als je er heel snel bij bent, dan kan het nog uh, zo zijn... dat je zoveel mogelijk foto's verwijderd weet te krijgen. Problematisch kan dan wel weer zijn dat als uh, uh, de gebruikers die dit doen... die dit leuk vinden... Uh, die er een sport van maken om anderen belachelijk te maken... Uh, daarachter komen, kunnen ze het ook weer leuk vinden... om zo snel mogelijk andere sites te zoeken... waar ze dan vervolgens die uh, foto's wel weer posten. Dus ja, het is, het is inderdaad heel erg lastig om dit uh, probleem op te lossen. En daarom heb je denk ik ook wel die medewerking van die providers... Ja. zoals Facebook en Google en Twitter. En maar ook veel, vele anderen heb je gewoon nodig. Ja, je me, komt daar zelf niet uit. Het lijkt me essentieel. Maar dat, zou dan, dat zouden ze toch vrijwillig moeten doen? Want ik hoorde ook de kinderen al over mevrouw Kroes praat in Europa. Maar u denkt dat u pleit voor vrijwilligheid? Ja, ik weet niet of ze het vrijwillig gaan doen. Want ze hebben natuurlijk ook uh, hun eigen belangen, hun commerciële belangen. En, uh, en die stroken niet altijd hiermee. Uh, tegelijkertijd zijn al dit soort bedrijven, zeker deze grote bedrijven... die zijn wel op Europees niveau ook allemaal georganiseerd in een coalitie. Die samenwerkt om uh, kinderen uh, een veilig internet te kunnen bieden. En je zou zeggen dat dit onderwerp daar in ieder geval ook op de tafel moet liggen. En dat ja. ze daar aan de slag mee moeten gaan. Maar als dat niet op basis van vrijwilligheid lukt. Ja wellicht uh, dat dat dan uh, door middel van Europese regelgeving zou moeten gebeuren. Goed. En ja. die gaat er ook wel aankomen. Simone van der Hof, hartelijk dank voor je uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Raymond Serré. Sinds de onthullingen van oud-NSE-medewerker Edward Snowden zijn de inlichtingendienst bijna dagelijks onderwerp van gesprekken in het nieuws. En zo ook vandaag. Het Algemeen Dagblad meldt dat de AIVD informanten ronselt onder studenten. Volkskrant neemt vast een voorschot op de commissie Dessens. Die adviseert vandaag waarschijnlijk dat de wet... over wat de AIVD wel en niet mag, moet worden gemoderniseerd. De Australische inlichtingendienst, ook daar is het nieuws... heeft aangeboden om informatie van willekeurige burgers te delen... met de inlichtingendiensten van Amerika, Canada, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland. Het zou onder meer gaan om medische, juridische en religieuze informatie... zo meldt de Australische editie van Dagblad The Guardian. Blijkt uit een geheim document uit 2008, dat is gelekt door Edward Snowden. Volgens de Australische inlichtingendienst is het toegestaan... Zolang de informatie niet te herleiden is naar een specifiek persoon. Ook de premier Tony Abbott zegt dat de inlichtingendienst zich aan de wet heeft gehouden. Ik ben we've dat we alle relevante safeguards in place in het document blijkt echter dat Australië ruwe data wilde delen... waaruit niets was verwijderd of aangepast. U hoort daar later ongetwijfeld meer over. Nederland en zes andere donorlanden willen 280.000 euro aan hulpgeld terug... van Tanzania, schrijft het Financiële Dagblad. Overheidsfunctionarissen zouden het geld hebben misbruikt... voor de aanschaf van dure auto's en hoge dagvergoedingen. Het geld was bedoeld voor het verbeteren van de dienstverlening... van de plaatselijke overheid. Tientallen Rabobank-klanten zijn sinds de zomer slachtoffer geworden... van een bende die rekeningen leegtrekt en daar dure sieraden van koopt. Volgens de Telegraaf gaat het om tonnen. Klanten in kwestie werden gebeld door een vrouw... die zich voordeed als bankmedewerkster... en zo inlog- en codes ontfutselde. De criminelen zochten vervolgens dure horloges uit... bij juweliers met een webshop. De Nederlandse Vereniging van Banken... start vandaag een campagne om te voorkomen... dat mensen hun persoonlijke gegevens zomaar aan derde geven. Amerikaanse webwinkel Amazon wil in de toekomst pakketjes bezorgen... met drones, onbemande vliegtuigjes. De drone pakt het pakketje dan op in het distributiecentrum... en levert dan een af op je stoep of in je tuin... De topman Jeff Bezos liet de drone zien in het Amerikaanse televisieprogramma 60 Minutes. Ik weet dat dit science fiction Het niet. Wauw. Dit is early. Dit is nog Het lijkt science fiction, maar het kan echt, zegt hij. Mensen zouden op deze manier sneller hun pakket in huis hebben. En het is ook efficiënter. Wees ons verwacht dat ze over vier tot vijf jaar in te zetten zijn, die drones. Het Algemeen Dagblad was bij de Nederlandse equivalent van AmazonBol.com. De krant kijkt rond in het distributiecentrum in Waalwijk... waar het enorm druk is vlak voor Sinterklaas. Meer dan ooit bestellen Nederlanders hun cadeaus via het internet moeten de arbeidsmarkt zo moderniseren dat werkgevers weer mensen in vaste dienst durven te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Ascher. Geld is niet alleen de oplossing. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1 journaal. Wij voelen de verantwoordelijkheid om dit nu heel snel ter hand te nemen. Heeft u een vraag voor Ascher? Mail naar vraaghetdeminister@nos.nl, Stel uw vraag en luister morgenochtend om half negen naar Radio 1. Allemaal dingen die geen uitstel dulden. Het nieuws van alle kanten.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 software vooruitgedacht. Wat weten psychiaters over het geloof van hun patiënten? Want die krijgen soms psychoses met een religieuze inhoud. Praat ze daar samen wel eens over? Een gesprek over de rol van geloof in de psychiatrie... in Schepper en Co aan tafel, rond 5 uur op Nederland 2, bij de NCRV. Unit 4, software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl slash cases.